Naar wel gemoed met het NOS journaal. In Haaksbergen hebben zo'n 200 mensen tijdens een besloten bijeenkomst gepraat over het ongeluk van gisteren met de monstertruck. Daarbij vielen drie doden. De bijeenkomst was door de gemeente georganiseerd. Veel mensen hadden de wens geuit om bij elkaar te komen en hun gevoelens met elkaar te delen, zegt de gemeente. De stemming onder de aanwezigen was bedrukt. Na afloop wilde niemand de media te woord staan. Het drinkwater in het Groningse Ter Apel is mogelijk besmet met een bacterie. Om welke bacterie het gaat wordt nu onderzocht. Waterbedrijf Groningen adviseert mensen water uit de kraan eerst drie minuten te koken voordat ze het drinken. Mensen met een zwakke gezondheid of jonge kinderen kunnen mogelijk ziek worden van het water. Morgen wordt bekeken of het kookadvies nog langer van kracht blijft. Het referendum in Catalonië over onafhankelijkheid van Spanje gaat voorlopig niet door. Het zou op 9 november worden gehouden, maar het Spaanse Constitutionele Hof steekt daar een stokje voor. De Spaanse regering heeft de zaak aangekaart bij het Hof en dat baagt zich nu over het referendum. Zolang er geen uitspraak is, is een volksraadpleging illegaal. Of de Catalanen het referendum nu afblazen is nog onduidelijk. Syrië steunt de internationale strijd tegen terreurgroep IS, heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het lijkt erop dat Damascus instemt met de Amerikaanse en Arabische luchtaanvallen op IS-stellingen in het noorden van het land. Europese landen, waaronder Nederland, willen wel in Irak tegen IS optreden, maar zonder VN-mandaat niet in Syrië. Ook vandaag zijn in Hongkong weer tienduizenden mensen de straat opgegaan. De demonstranten eisen politieke hervormingen. Gisteren kwam het tot een hardhandig treffen tussen de betogers en de oproeppolitie. Vanwege de gespannen situatie in Hongkong blijven ook morgen veel scholen dicht. De demonstranten willen minder bemoeienis van China. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Morgen periode met zon, wel kans op een enkele bui. En Het is dan 19 tot 21 graden. Dit was het NWS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur. Dit is CF, CFM Standvoort, Henny van Petergem, met het programma Het Laatste Uur. En ik spreek vandaag met Jonathan, Jonathan Scotto di Minico. Zeg je dat goed, dat Jonathan? Goed. Ja, geweldig. Ja. Want het is uh, geen Hollandse naam, Waar komt vandaan? dat vandaan? Het komt uit uh, Italië. Ah, je bent uh, Italiaans. Half oh, Italiaans. Ja, nou, mijn vader is eigenlijk uh, half Italiaan, half Sloven. Okay. Uh, de naam ja. Scotto di Minico komt uit Napels.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 Maar zodoende dus, uh, Ging die eerste jaar ging het dus goed. Was ik 17 op de school en uiteindelijk uh, ja, ging, ik, ging het niet goed. Uiteindelijk uh, raakte ik psychisch in de war. Op mijn 18e werd ik dus eigenlijk van school uh, ging ik van school weg. Uiteindelijk en, uh, ja, ik zo, ja, in het een, een ziekenhuis geweest, opgenomen, op, op, op problemen. Wat het precies is, ik ja, hoeft niet. Uh...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 Doe gewoon eerst wat in je opkomt en ik zal voor je bidden. Heeft heeft niet gezegd, maar dat zei je later. Ja. Uiteindelijk, uh, nou, examen, uh, ik, uh, ik, examen gedaan ik had er zo'n hoofd, ik denk dit, wordt, ja. ik, dit is niks geworden denk ik, dit wordt ik herkans, ik moet het keer. Dus ik was in mijn woning ja. en de mentor van mijn school kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd. <laughs> Gefeliciteerd, yeah. ja. dat was, gewoon, Jij blij was echt wel een hele kleine van like. van als ik dat, dat, dat verhaal yeah. vertel. Omdat ik gewoon eigenlijk gewoon vier jaar, of één, één jaar lang, in het vierde jaar, gewoon niet geen Duits heb gehad. Yeah. En toch geslaagd ben, gewoon omdat ik voor mijn Duits gewoon doe. <laughs> dat is gewoon, daar dus wil ik de heer ook voor danken. Yeah. Uh, ja. En ja, en toen was de tijd van de gertenbach voorbij. En uh, ja, zodoende, mm -hmm. daar ja, heb ik op school gezeten en dat als twaalf van de gertenbach Ook en uh, ja, en uh, ik werd ook wel uh, op een of andere manier door de leerlingen, werd ik op een of andere manier wel gezien als een uh, ja.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 uiteindelijk. Ja. Ben ik van Beverwijk, heb ik daar een school gedaan in in in Wijk aan Zee. Ben ik in Wijk aan Zee ja. school gegaan op Heliomara, zeg maar. Dat dus, oh, een ja. Rea College. Mm -hmm. Ben ik op school gegaan en uh, heb ik ook heb ik ook heb ik mijn uh, certificaat gehad voor ja. MBO 2 3, zeg maar voor uh, ja, medewerker secretariaat praktijk, medewerker ja. van het uh, van secretariaat eigenlijk. Mm -hmm. ja.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 je had het veel als heel baby. veel en oh, normaal oh, als dan ja. als als een normaal enig kind zeg maar. Ja. En uh, ja, later ook uh, uh, uh, ja, eigenlijk een eh ja, een een noem je dat een en uh, uh, ja, in, in, in vier jaar oud, vijf jaar oud, weet je, uh, heel, veel, heel baldadig. Een beetje, een beetje toch een beetje oppositionele gedragsstoornis had ik. Mm. Een beetje baldadig, een beetje uh, de grens opzoeken en uh, uitdagen. En schel zin doordrijven, gewoon altijd gewend om ja. de zin door te drijven. Nooit, uh, een, een, altijd, lastig, ik was een lastig kind, dat wisten mm. dus mijn ouders ook. Uiteindelijk heb ik therapie daarvoor gekregen ook.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 Dus dat is echt, toen ik dat hoorde, moest ik echt... Ik kon nog steeds een kippenveel vervallen als ik had horen. want vind ik nog steeds... Het is echt een... Het is gewoon niet... Dat herinner ik me nu nog. Je had een goede band. Ja, zeker. En klopt. Het was wel klein en ik wist nog precies hoe ze eruit zag. Maar het is wel... Ja. Ja, dat is wel een nare ervaring. Ja, Ja, Ik was nog bezig met een grote gevulde koek kreeg ik thuis. En ik weet dat mijn moeder iets tegen mij zei. En jongen, dan moet je wat vertellen. Ik voelde als iemand tegen mij zegt, als je iets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 uiteindelijk ben ik Frankrijk ben ik nou in Honderlo terechtgekomen. Daar heb ik dus dag, vanaf daar ging het de goede kant op. Dat was vanaf, ja. mijn 14, vanaf mijn vanaf 11e tot en met mijn 15e. Ja. Maar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 Frankrijk weer gegaan, om even een tussenpauze te nemen. En van Frankrijk ben ik weer teruggegaan naar, naar de. Uh, uh, van Frankrijk ben ik teruggegaan naar, naar uh, Zandvoort. Ben ja. ik heen gegaan naar Zandvoort. Dat was het eerste. En toen is de tijd van de Gertelbach gekomen ook. En ik wil ook. Uh, even benadrukken ook dat. Ja, uh, yeah, dat, uh, yeah, dat ik ook. Dat dat ik zo zeggen ook. Maar in ieder geval, toen ben ik naar Gert de Gertelbach gekomen, zeg maar.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 En dan uh, gingen we bidden en we gingen alles gingen vertellen vertel, zeg maar mij hoe, hoe het zat de evangelie weet je en we gingen bidden en uh, ja, en, uh, en ik raakte me zo, en ik zat zo met we gingen zo met alle met drie om, om elkaar heen, gingen raakten elkaar aan, en gingen we bidden. En in het begin, in, in, in één keer begon ik gewoon in een tongen te bidden. Dennis, ik zeg, wat voor taal is dit? Ik denk, wat is dit? Zeg ik. het was geen italiaans. Het was geen italiaans. Dus. Ik begon gewoon in één keer in, in, in een taal te bidden, zeg maar een tongentaal te bidden. Was echt, het was gewoon echt bijzonderiswaardig gewoon, echt, dat, mm -hmm. En dat God mij daarvoor uh, ja, gewoon heeft, ja, uh, ja met uitgekozen, dus omdat, de taal die goed is, ja, ja, taal me gegeven. Het gaat ja. ook in de Bijbel genoemd. Het ja, is mooi hè? Ja, het is prachtig, zeker. En toen wist ik, en toen wist ik dat, dat echt dat God met me bezig was. God echt, ik wist dat God bestond. Maar ik, toen heb ik gezegd, ik ga voor de Heer. En ik, ga nooit, ik laat het nooit meer los. En vanaf toen heb ik, en, en, en ook Willem heeft me echt, ik wou ook echt bedaan, dat het, zijn vrouw ook, Willem en Ingrid ook, en dan natuurlijk ook de broeders en zusters, en uh, jullie ook, maar vooral Willem echt. Ja. Hij heeft me echt bijgestaan van het begin. Ik weet, al mijn problemen heb ik bij hem neergelegd. Hij heeft me altijd geholpen. Hij heeft me altijd bijgestaan. En uh, hij, uh, hij zei ook, uh,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 ja, ik, ik, heb, ik ervaar ook, hij, ook, hij zegt het ook nu ook, mooi als ik hem spreek. Hij zegt ook van ja, die, die, die uh, uh, progressie die jij maakt in het geloof vanaf mei tot vandaag de dag 19 september. Heb ik, heb ik nog nooit gezien, heeft hij gezegd. God heeft he? een groot werk in mij gedaan. Ja. Dat doet hij nog steeds. Oh, ja. Dank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 Jij hebt natuurlijk heel veel meegemaakt. En je hebt door Jezus' liefde en de yes. mensen van Jezus, de christenen, eigenlijk Jezus leren kennen en de Bijbel. En dat, dat is zo'n waarheid voor ja, jou geworden, ja, dat ja. je dat heel graag wil delen met anderen. Ja, ja, ja. En waar kan je dat beter delen dan nou, straat. op straat, ja. waar de mensen nog niet naar een kerk gaan vaker?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 Die kan, niet in, die kan wel in het eerste misschien nog net, maar die kan, staat dan op basis. Of, of staat dan ja. op de is er dan, dat ja. dan, of zelfs in het tweede, of zelfs in de derde, of gaat hij zelfs niet. En, en zo is het met een evangelist ook. Iemand die de Bijbel tot zich neemt, elke dag, die eet van een voeding en die, en die gaat het, voeding kan die weer doorgeven. Want ja. Voeding kan hij doorgeven aan andere mensen namelijk. Dus ja. en, dat, en dat is, dat is belangrijk. Dat ja, is ook, dat is ook wel, dat ze samen ja. gaan, he, ja. dat ze, he, als, als een baby christen inderdaad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 u ook zeg maar ook met mij ook mij ook helpen erin en ook mij ook nou, en, en mij ook weer be bemoediging al van eh uh, bemoedigen zeg maar ook en uh, ja. ik wil ook voor jullie voor bedank ook en, uh...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 En ook samen met hen ben opgestaan, ook weer. Ja, dat, dat, dat, dat je het nieuwe leven, het nieuwe leven heeft, hebt ontvangen. Is dat, ja, dat he? vind ik prachtig. Ja. Want ik voelde echt, toen ik, nou, ja. ik, echt toen, ik voelde, toen ik het water inging ja. en het water uitkwam, soort, net of een, soort, een soort zwevend gevoel. Het, echt heel bijzonder was dat. Echt. Dat was prachtig, ja, echt. En ik vond het heel bijzonder allemaal. De hele, alles zeker. Ja. En, ik vond, en, ik, en, en, en in de eerste plaats wil ik God bedanken dat hij mij uit de duisternis gehaald heeft, dat hij mij tot zich getrokken heeft. Om, tot voor, ja, voor de eeuwigheid ook, maar ook voor mensen te bereiken hier, ook voor mensen, ook voor mij, ook voor mij een gezegend leven te hebben, maar ook voor mij ook om mensen te bereiken, zeg maar, en ook om ja, ook om, uh, om ja, gewoon ja, om, uh, ja, gewoon voor, voor, voor, voor voorbeeld te zijn ook, in plaats van, uh, ja. ja, voorbeeld te zijn voor mensen ook, zeg maar, ja, mm -hmm. en dan uh, ja, wil ik het bij deze zeggen, ja. nou, hartelijk bedankt voor het interview, en uh, ja, heel goed dat je hebt meegewerkt, eraan. Nou, Geen dank, dat heb ik graag gedaan, zeker.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 het to the Lord. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.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 Don't take it.